Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Een kwart van de asielzoekers die in 2007 onder het generaal pardon vielen, is geslaagd voor de inburgeringscursus. Dat blijkt uit cijfers van het wetenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum. Een deel van de groep van 28.000 mensen die een generaal pardon kregen heeft nog geen aanbod van de gemeente gehad om de inburgeringscursus te volgen. Die inburgeringscursus is niet verplicht, het examen wel. Een asielzoeker die geen inburgeringsdiploma heeft krijgt geen permanente verblijfsvergunning en kan niet worden genaturaliseerd. Nederlandse ondernemers laten voor ruim 4 miljard euro aan kansen onbenut in Turkije. De export had twee keer zo snel kunnen groeien, concludeert de ING. Volgens de bank lijkt het alsof Nederlandse bedrijven geen goed beeld hebben van Turkije. Het begrotingstekort is er veel lager dan in Nederland en de financiële sector is gemoderniseerd. Het ING-onderzoek valt samen met het staatsbezoek van de Turkse president Gül aan Nederland om 400 jaar diplomatieke betrekkingen te vieren. Koningin Beatrix ontvangt Gül vanochtend bij het koninkrijk. Een op de Dam. Er is een principeakkoord voor een nieuwe tweejarige CAO in de schoonmaakbranche. Schoonmakers en werkgevers zijn het onder meer eens geworden over een loonsverhoging van bijna 5% en betere opleidingen. Verder komt er een experiment met doorbetaling van de eerste twee ziektedagen. Ook krijgen uitzendkrachten meer zekerheid. Australië begint een jaar eerder dan gepland met het terugtrekken van troepen uit Afghanistan. Verwacht werd dat de Australische strijdkrachten midden volgend jaar naar huis zouden gaan... maar premier Gillard trekt de eerste troepen nog dit jaar terug. De NAVO wil dat er tot eind 2014 gevechtstroepen in Afghanistan blijven... maar veel Australiërs hebben moeite met de missie in Afghanistan. Door de troepen al volgend jaar terug te halen... kan Gillard de missie voor de volgende verkiezingen beëindigen. Het weer... Eerst in het oosten nog wat zon, daarna bewolkt in de middag vanuit het westen regen. Het wordt 10 graden in het westen tot 12 in het oosten. Dit was het NOS Journal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen knopend Hoevenlaak en de Eembrugge, 6 kilometer file. A4 Amsterdam-Den Haag tussen dorp en knopend Prins Klausplein 2 kilometer, daar is de richting parallelrijbaan dicht. Op de A9, Alkmaar richting Amsterveen. Tussen Beverwijk, Beverwijken, Knoop het op 10 kilometer. A12, Den Haag richting Utrecht. 7 kilometer tussen Woerden en kloppen het Oude Rijn. 5 kilometer op de A12, Utrecht-Den Haag bij Den Haag Malieveld. Door een ongeluk op de A13, Den Haag richting Rotterdam, staat een lange file tussen Knoop het Prins Klausplein en Afrit Berkel en Roderijs. De weg is wel weer vrij. 9 kilometer staat er. A15, Nijmegen richting Golkum tussen Dodewaert en Tiel. 8 kilometer. En op de A28, Zwolle richting Am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 bekende single van deze man Den Hartman is natuurlijk Light My Fire. Ja, wie kent die plaat niet? Maar dit was ook een lekkere disco klassieker. Zo op de zondagmiddag bij Zondag in Kermerland. Je hoorde Den Hartman en We Are Young. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland. Het is even na drie uur. Welkom bij uur twee van Zondag in Kermerland. En wat gaan we daarin allemaal doen, robert -Jong? Nou, we gaan natuurlijk uh, rond de klok van half vier de evenementenagenda met u doornemen. Dus ik zou zeggen: houd uw pen en papier bij de hand. We hebben nog wat Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, we hebben natuurlijk het overzicht en de tussenstanden en de ruststanden van de eredivisie, houden er voor u bij. Uh, ver, verder volgen we ook nog natuurlijk de Amsterdam Gold Race. We zijn ongeveer 75 kilometer van de finish genaderd. En het peloton zit ongeveer op 4 minuten 30 van een kopgroep van een man of 7 à 8. Dus uh, genoeg uh, reden om te blijven luisteren. Het een zonnige gasthuisplein en... Uh,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 In Zondag in Kennermeland. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Dit is ZFM. Yes. Van Stock, Aitken en Waterman productie op de zondagmiddag bij CFM Zondag in Kermeland. Je hoort Rick Ashley en whenever you need somebody. We gaan eens even kijken naar de Eredivisie, de wedstrijden die om half drie gestart zijn. In Sanford, uh, daar leven heel veel ajax goed, Jan. <laughs> en die hebben de tijd van hun leven natuurlijk, die uh, beste mensen. Ja. Ajax tegen de graafschap. Nou, dat is de wedstrijd die we vanmiddag voor je in de gaten houden. Op dit moment een tussenstand van 3 tegen 0. Hoewel het wel heel lang slechts 1-0 was Ja, maar toch hè, weer die Ajax hier, daar ze in de gaten. Lucky Ajax. Vitesse tegen ADO Den Haag 0 tegen 0 en FC Utrecht tegen VVV-Velo staat het op dit moment gelijk op, het Jan, 2 tegen 2. Oké, dan heb ik nog even nieuws voor de Engelse beker, de FA Cup, want Liverpool heeft op Wembley de finale van de FA Cup bereikt. Het Everton van John Heidega kwam in de eerste helft al op voorsprong, maar moest in de Topfase buigen voor een kopbal van Andy Carroll. Liverpool wint dus met 2-1 en staat in de finale van de FA Cup. De Engelse beker. Oké, okay, en we gaan salsa draaien. Heerlijk. Op de zondagmiddag. heel lekker zin in bij CFM. Had de radio aan. Wij zijn er tot aan 5 uur vanmiddag met Zondag in Kermeland. en zijn leugens over sterren die we toch nooit zien. Misschien Dan neem ik Spanje als besluit en laat me schepen achter. En ga er stiekem tussenuit een vlucht weg naar een nieuw. driver in a bunny suit You dress me up in pink and white We may be just a little fuzzy but it later tonight and She's my angel, she's a little better than the one that used to be with me, cause she liked to scream at me, man it's a miracle that she's not living up in a tree, I may take a holiday in Spain Behind me Drive this little Girl insane And fly away To some There is nog wel wat Well, happy new year's baby We could probably fix it if we clean it up all day Or no, we could simply pack our bags We go meteen naar Barcelona Want we moeten weer Misschien Baby, ik sprak je als besnijken Laat me misschien Wanneer gaan we, Albert Jan? De uh, holiday in Spain? In juni. In juni? Dat okay. Weet jij dat niet? Maar ik nee, ga in juni. Oh, <laughs> dus je moet even vrij regelen. Ja, dat is ook goed hoor. Ja. De holiday in Spain bij zondag in Cannaval, 4 januari, Zotvoort. De, de Countercross, Cross tezamen met uh, Bluf, doe maar. <laughs> doe maar wat. Doe maar wat. Goed, nou uh, ja. dan toch over Spanje. Ja. Nieuws van de Spaanse topscorderslijst. Melden wij u gisteren nog dat uh, Messi 39 keer doeltreffend was geweest tijdens de Primera Division en Ronaldo 40 keer. Daar is weer een, een verandering in gekomen. Want de strijd om de topscorers-titel in de Primera Division gaat onvermiddeld door. Real Goalgetter Cristiano Ronaldo scoorde gisteravond één keer tegen Sporting Gijon en staat nu op 41 treffers. Net zoveel als Lionel Messi. Want de Argentijn trof twee keer doel gisteravond bij Levante. Maar uh, Lionel Messi is nog uh, in de race voor een ander uh, record. Want uh, hij voegde dus gisteren tegen Levanten weer twee doelpunten toe aan zijn ongelofelijke doelpuntenarsenaal van dit seizoen. De Argentijn heeft deze voetbaljaargang in alle competities bij elkaar nu al 63 keer gescoord en is op zoek naar het record van Der Bomber. Weet je nog wie Der Bomber was? Geen idee. Terug, moet je teruggaan in 1974. Nou, uh, die, red, ik net, red ik net niet. Nou, die mensen weten het wel. Dat was dus de Duitse uh, uh, voor Gerd Müller. De legendarische spits van Bayern München produceerde in het seizoen 1972- 73 liefst 67 doelpunten. Doelpunten. Dat aantal moet voor Messi normaal gesproken te overtreffen zijn. De spits heeft nog vijf competitieduels voor de boeg. Speelt nog in de bekerfinale met Barcelona. En zit met zijn ploeg ook nog in de halve finale van de Champions League. Dus het record van uh, der bomber, Gerd Muller gaat er wellicht aan. En dan ik, heb ik hem liever in Spanje dan in Duitsland. Ik zou zeggen Messi. <laughs> Hier is je. Messi. Nee, hoe krijg je het voor me? <laughs> Heerlijk he. Dat was Share en Walking in Memphis. Half vier tijd voor de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen gaan doen, Robert? Ja. De komende dagen gaan we gewoon allemaal weer aan het werk. Ja, ook dat hè, doen we. En, en dan <laughs> uh, op vrijdag 20 april is er een risk. ...avond in Café Koper aan het Kerkplein 6 en het begint om 9 uur. Houd je ook zo van spelletjes? Kom dan naar de eerste Café Koper bordspelavond en speel Risk. Lijk je troepen, neem je risico's en verover de wereld. Het spreekbord luidt, de brutalen hebben de halve wereld. Ben jij brutaal en dapper genoeg? Kun je alles overwinnen? Speel mee en waag je kans. Schrijf je dan in bij Café Koper. Aanstaande vrijdag uh, vanaf 9 uur. En wanneer krijgen we een vooruit, uh, kampioenschap? <laughs> ja, je weet het nooit. Nou organiseer jij dat maar. Oké, okay. <laughs> nee, is goed. Schat, okay. Goed, ook op, za op zaterdag 21 april is het open Zandvoort kampioenschap aardappelschillen en dat uh, vindt plaats op het plein Fastfood Kerkplein 12 en dat begint om 2 uur. Daar kom ik straks nog even uitvoeriger op terug. Ook op zaterdag 21 april is de Vakant Soleil 4 Challenge. En dat is op het circuitpark Zandvoort en omgeving. Dat begint om half negen morgens. De prijs is vanaf 18,50 euro. Het is een fietstocht met dit jaar andere afstanden. Het is nu mogelijk om 60, 90, 120 of 160 kilometer te fietsen. Uh... Deelname aan de vakantie uh, voor vakant Challenge-toertocht is uh, gunstiger geworden voor uw portemonnee. Het is goedkoper. Voor één tocht betaal je slechts 18,50 euro, ongeacht de afstand die je wilt fietsen. En ben je lid van de KNWU of ANWB, dan ontvang je nog eens 10% korting op je inschrijfgeld. Zaterdag 21 april, circuitpark Zandvoort vanaf half negen. S morgens de vakantie voor Challenge. Gaan we op de zondag 22 april en dat geldt voor geheel Zandvoort-aan-Zee, dan is het namelijk Rokjesdag. Wijlen columnist Bril gaf de eerste dag van het jaar aan wanneer de vrouwen ineens weer in Rokjes verschenen, de bijnaam Rokjesdag. Een dag dus die eigenlijk niet te plannen is. VVV's antwoord wil deze dag echter wel plannen. Namelijk op 22 april aanstaande. De sterfdag van Martin Bril. Het zal een dag worden vol met op rokjes geïnspireerde activiteiten en acties. Meer informatie daarover op de website van de VVV. Zondag 22 april. Battle of the Coast. En waar vindt het plaats op het strand bij de spot. Strandafgang 23A. En u kunt voor 25 euro uh, kunt u ook nog barbecueën. Het zit allemaal in. Dit evenement wordt georganiseerd door de Spot en Sub Frenzy met twee officiële stand-up paddle races, een sub-expo, demos en de nieuwste submaterialen. Registreren kan via Battle... 2, abestaartje, subprefrenzy.nl Ja, ja, ja, ja. <laughs> oké, okay. goed. Ook zondag, 22... 22 april, in het zee-evenement Juttersmuseum aan de Strandweg 2. Van 12 tot 4 uur. Er zit een luchtje aan. Kom bij voorkeur op de fiets of met een openbaar vervoer. Het zee-evenement is een activiteit van het IVN Kennemerland... in samenwerking met het Juttersmuseum Zandvoort. Dan zondag op 22 april, American Sunday. Uiteraard op het circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alphenstraat 108... Circuitpark Sanford baast, baant zich deze dag in Amerikaanse sferen. Het gehele terrein staat in het teken van Amerika. Veel auto's uit de States zullen te zien zijn, maar ook trucks en motoren. Tevens wordt er gespind op een quarter mile. Dus genoeg te doen komend weekend. Dat dacht ik ook. Het wordt weer een gezellig weekend, uh, Albert-Jan. En wij maar werken. En wij maar werken. Ja, we zitten we weer het hele weekend op de radio, ja, ja. ja, echt waar? Oh, jeetje. Hoe houden we het oh, je, je. Oh. -ho -ho -ho, vol, hè? Ongelooflijk. Ja, ja. Dat wij nog geen ruzie hebben. Nee, dat is waar. Dat is waar. We hebben we een verkeering? Ja, het lijkt er wel een beetje op, hè? Goed. zondag in Kennenland. Bij uh, tot aan uh, 5 uur vanmiddag. Met lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. Houd de radio gezellig aan. En wil je nog uh, evenementen nalezen? Dat kan op kanaal 40 digitaal. Ga dan naar CFM TV. Oh, the thing like I'm gonna you Bad, bad, happy, baby Body's aching system overload. Temperatures rising, I'm about to explode. Dat land bestaat niet hè? Ik wil niet naar Noord-Ierland, daar gaat alles te. Ik wil niet naar China, dat is met te druk. Ik wil niet naar Schotland, daar is het te nacht. En de USSR. Dat wordt toch nooit meer van...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 Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In de Randstad zijn de langste files op dit moment op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijken de het op 11 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en knopen de Rijn 8 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Zoetermeer is de weg nu dicht. Dat komt door dat ongeluk. En het verkeer wordt via de vluchtstrook langs geleid. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam staat 4 kilometer door een ongeluk tussen Knoop en Prins Klausplein en Delft-Noord. De weg daar is weer vrij. A15 Nijmegen-Gorkem bij Tiel 8 kilometer. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.